Voor mijn 110 Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marian Hageman met het NOS Journaal. In Frankrijk is beeldend kunstenaar Corneille overleden. Guillaume Cornelis Beverloo, zoals hij eigenlijk heette... was in 1948 met Karel Appel een van de oprichters van de Cobra Groep... Cornijen gold als een van de succesvolste Nederlandse schilders van de 20ste eeuw. De schilderijen zijn kleurrijk en expressief. Vrouwen, bomen en vogels zijn steeds terugkerende elementen in het werk van Kornijen. Hij is 88 jaar geworden. In Amsterdam hebben zo'n duizend mensen gedemonstreerd tegen homogeweld. Ze verzamelden zich op de dam en liepen langs een aantal plekken... waar homo's de laatste tijd zijn lastiggevallen of mishandeld. De tocht eindigde bij het homomonument op de Westermarkt. Het Vaticaan heeft voor het eerst een verklaring uitgegeven over de zaak van de Iraanse vrouw die wegens overspel is veroordeeld tot de dood door steniging. Het Vaticaan veroordeelde, veroordeelt steniging als een te brute straf en overweegt om Iran via diplomatieke weg op andere gedachten te brengen. De katholieke kerk komt met de verklaring na een oproep van de zoon van de veroordeelde vrouw. De Baschische terreurbeweging ETA heeft een staakt het vuren afgekondigd. Het is onduidelijk of het een tijdelijke of definitieve wapenstilstand is. In een verklaring stelt de ETA dat het enkele maanden geleden heeft besloten om te stoppen met de gewapenstrijd om een democratisch proces in gang te zetten. Het neerleggen van de wapens is voor de Spaanse regering een voorwaarde om weer te praten met de Baschische afscheidingsbeweging. Bij een auto rally in Amsterdam heeft een raceauto voor de ogen van het publiek een vrouw geschept. Het zwaargewonden slachtoffer is met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdam Rally Sprint werd gehouden op een aantal afgesloten wegen in Sloterdijk. Het slachtoffer was een marshal die rallyrijders aanwijzingen gaf. Ze was de weg opgelopen om deelnemers te waarschuwen snelheid te minderen wegens een botsing even verderop. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen eerst zonnig, maar later meer bewolking. Middagtemperatuur rond de graad of 20. Dit was het en. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Golden ZFM. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help Dan. je verrast me gewoon aan. Ja allemaal. goed hè, wat gezellig ja. hè. Ik zat met de uh, schilder van Robbie eventjes te kwebbelen ja, dat weet over gisteravond. Ja. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Maar was het ben je gezellig of niet? Nou, daar wil ik wel wat over zeggen, maar niet over oh, okay, een microfoon. goed. Oké, okay, is goed. Doe nou, het zo meteen. Wie was dit? Yo, yo. Dit uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een uh, toetsenist uit uh, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika in 1940... Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik, we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat woord langer. Dat moet je even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer. Dat is van The Fleetwood Mac, OL. En normaal gesproken hoort hij op de radio part 1. Maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. De lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin's. Stay away from heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En, uh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat wel erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En uh, laten we zeggen: van uh, laten we het volgende doen, Dan. We gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robbie is erbij. Ja. Daan is erbij. Dat ja, is goed. Rubberen Robby. Jammer. Ja, we, echt we gaan hem lekker draaien, Oké, okay, volgende we dus. Fleet Mac. Oh, well, part 1 en 2.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 Ja, dat is echt hele mooie muziek. Gitaarspel van Peter Green met uh, zijn band uh, Fleetwood Mac. Met uh, Mick Fleetwood aan de drums. Jeremy Spencer ook gitaar. En Bob uh, Brunning uh, bas. Dit was uh, OL part 1 en 2, dat, met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM, Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen, want dat is natuurlijk ons programma dan. wat jullie ja. zijn. Altijd gezellig, altijd ja. leuk. Goeie muziek, echt goede muziek. We gaan uh, een nummer draaien van uh, Booker T en de MGs. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gechimeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer, maar het is wel heel erg lekker hoor. Luistert u naar Melting Pot, een nummer uit 1971 en ook weer een heel lang nummer. Ja, ja, Joop. heerlijk hè. Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijnbla dan. We gaan hier, we swingen onze pampen uit hier ook. Oh. Nou, dat vind ik vind het ook weer overdreven. Ah, ja, wel man. <laughs> het is wel lekker, ja, echt wel. Laat niet Laten we heel Ik zie, ik zie jou swingen hier ook. Oh. Ja, nou, daar zitten we het in eigenlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met Hem en B3 orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is uh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat uw uh, luisteraar daarvan uh, geniet. Uh, we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uh, uit onze uh, ja, uh, dood uh, uh, uh, te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer opgenomen in 1971 eh, op het uh, LP uh, Led Zeppelin 4. En uh, het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. mooi of is het mooi? is echt gaaf. Ja, Lekker hele lang? mooie muziek. Let's Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze en die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien, maar uh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven van het album uh, Let's Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met uh, ja, een nummer dat uh, bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van Bijna alle jaren. Het nummer is Bohemian Rhapsody. Van, uh, natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Laten we maar naar gaan luisteren dan. Okay. Want dit is echt. Dit zingt iedereen mee. Komt ie aan. And I'm just Ooh, a moo, boy. boy. I need no moo, Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. moo, the wind blows moo, moo, really. Killed in there Silhouette of a man, Scaramouche, Scaramouche will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very. Will you let me go? Bismillah! No! we will not let you go! Let him go! Bismillah! we will not let you go! Let him go! Bismillah! will not let you go! Let me go! He will not let you go! Let me go! No, let me go. Oh, no, no, no, no, no! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! Van een. Uh, Hoe uh, uh, heet die nou alweer? Uh, Bohemian Rhapsody. <laughs> Ik wil Rhapsody in bloem zeggen, maar dat is weer heel wat anders. Het <laughs> is, uh, is klassieke muziek zelfs. Uh, maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kennis kunnen het waarschijnlijk wel waarderen. Het is uh, Haitian Divorce, oftewel de Haitiaanse scheiding van Dan, 1973. Ja, zeg het, maar. het begint een beetje gezellig te worden... want we heren van het uh, volgende programma... die uh, beginnen een beetje... knockout uh, ja, out Kijk, ze nou staan, ze stoere boys. Beginnen hier uh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Um, uh, helaas, <lacht> voor jullie zal ik er niet naar luisteren. <lacht> muziek is niet mijn smaak... maar dat is weer wat anders. We gaan het door met de nummer. Ja, echt voor Daanse vader uh, uh, niet per se zo uitgezocht, maar hij vind, ik denk dat hij het uh, geweldig vindt. Het zijn de Temptations een groep uit uh, 19, ja, we zijn in de jaren 60. Uh, een van de eerste soulbands bands uit Amerika. En het nummer geweldig. Papa was de Rolling Stone. Mama, is it true what they say that Papa never watched a day in his life? And Mama, bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right. I heard some talk about Papa doing some stuff and preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Mama, I'm on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear and eye and said, son. I'm Nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een uh, heel mooi nummer van uh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, oud opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps, een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Ja. Uh, over twee weken zijn we er weer. Ben jij er dan nog, Daan? Ja, daar ben ik er nog. Godzijdank. Oh, uh, en ik gewoon nu, nu schuif er, ja, weer schuifde. Weer helpen de brug over, want daarna gaat hij op vakantie.